Stay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 En zonder dat was ik die nooit begonnen, want ja, zij wilde lekker kunnen dansen, dus toen zei ik oké okay. met Chanto uh, in zingen zijn we Nataras begonnen. En ja, ik zei de naam al Nataras komt ook al uit de Osho wereld. Uh, Shiva als die dans, die heet Nataras. En uh, Osho heeft een dansmeditatie ontworpen, de Nataras. en uh, hmm. die is uh, toen ja, dan, de naam van die dansmeditatie is de naam van de, de nieuwe dansplekken geworden toen in Amsterdam. Ja.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 ...wat festivals gaan organiseren... Een ...new man festivals, een oyshow film festival... En, ...en concerten erbij... ...en de concerten doe ik nu nog, ja... Mm, ...ja... Wat voor concert? We hebben Deve Pramal natuurlijk al gehad. Ja, nou, in het begin draaide Premio Joshua, dus ook een keer, ja, Premio Joshua. dat was er nog. Wat, binnen. Okay. Wat is dat, Premioshoa? Helemaal in het begin draaiden we dus de dansmuziek van, okay. van de uitzending van Premio Joshua, oh, okay. maar ook andere mensen. Natuurlijk, in oktober komt nu een concert aan van Deva Kans en natuurlijk, ja, andere concerten ook, ja.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 Snel daten. Oh ja, snel daten. Ja. Want u weet, daar, heb, snel date, wie daar weet heb ik mijn inmiddels ex vandaan uh, gehaald. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar het heeft vier jaar en was een hele leuke relatie. Dus uh, ja. absoluut... Uh, Super. Ja. Ja.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 op. En ik wil deze winter eindelijk toch eens uh, India ja, wat meer over op papier gaan zetten. En een beetje een brochure over gaan maken. Oké, okay, leuk. En Raka heeft ook al belangstelling? Raka zo... heeft zeker belangstelling. Ah. Ja, het is een lange droom voor mij. Het is al een hele lange droom voor mij om een spiritueel centrum op te zetten. Ah. En uh, ja, Premuda die, uh, die praat daar zo mooi en duidelijk over. En uh, ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren.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 die visie maakt die heel concreet en die is heel helder. Dus hmm. wie het wat meer wil zo. weten over zo'n visie, pak uh, Eckhart Tolle de Nieuwe Aarde of Orsjo de Nieuwe Mens. Daar die. die visies zijn prachtig en komen aardig overeen. Heb jij die al gelezen Herman? De boeken? Ik heb ik niet gelezen. Ik heb hem tot mijn schande wel al een tijdje liggen. Maar ja, uh... Is het leuk om daar volgende keer een boekbespreking al te maken? Want ik vind het wel, lijkt me wel heel interessant. Um, ja, dat is leuk. Ik moet even kijken dat ik niet onder tijdsdruk kom te staan met het nee. lezen van zo'n boek, want dat is, nou, heeft tijd nodig. Ik ga het proberen en anders zeker de keer erop. Oké. Okay. Hey, we gaan even naar de muziek. Um, ja, een heerlijk lekkere schuifnummer. Er, uh, ik heb me eigenlijk wat uh, geslepen kan in mijn tijd ja. Tot, ja. toen wij nog jong waren. Ja. Namelijk met Procol Heron en A Whiter Shade of Pale. ja. ja.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 ja, je luistert naar het nummer Her van de bekende gelijknamige film.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 China, nou, hun alfabet bestaat uit tekens. En het woord crisis bestaat uit twee tekens.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 ook al zichtbaar aan de horizon. De nieuwe... Ja, de nieuwe kant. En het...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 Je open te stellen, je over te geven aan de muziek. En als je dat echt doet, ga je helemaal mee naar binnen de stilte in. Nou, mooi. Dus dat is uh, Deva Kant. Uh, Body and Soul Tour 2011 in Amsterdam in de en Aaronkerk. Op 29 oktober. 29 oktober, om ja, 8 en uur. Loopt, uh, via toek. het internet kan je natuurlijk zo weer vinden. Maar, en op mijn website livingstadsang.nl